Nu de regering geen ambtenaren mag ontslaan... moet Coelho andere middelen vinden om het begrotingstekort terug te dringen. De Amerikaanse federale overheid laat de staten Colorado en Washington... ongemoeid bij hun beleid om het recreatieve gebruik van marihuana toe te staan. Dat heeft de regering toegezegd. Federale wetten verbieden het bezit en gebruik van marihuana. De toezegging betekent niet dat de Amerikaanse overheid... het gebruik van marihuana zal gedogen... Het is wel een signaal aan de Staten dat ze op dit gebied hun eigen lijn kunnen volgen. Het weer, nevel of plaatselijk mist, het koelt af tot 10 à 15 graden. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen al snel meer bewolking. En in het noorden en oosten kans op een paar buien. Door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Tefka is een hond en Tefka is kwijt. Ze is uh, zwart-wit, een kruising van een stabij en een kooiker. Ze is 12 jaar en ze is voor het laatst gezien in de omgeving van Spaarnewoude. Uh, mocht je haar gezien hebben of haar morgen nog willen gaan zoeken... laat het dan eventjes weten uh, via 0800 1121, of via de dierenambulance Haarlem als je, hem, uh, als je haar gezien hebt... want ze schijnt vrij moeilijk uh, te vangen te zijn. Uh, Ed die wil heel graag weten hoe het zit met paling. Waarom uh, kon je dat vroeger kopen in de supermarkt? Nu niet meer, maar wel weer op andere plekken. En uh, Ria die is een beetje in de war van de computer. Want zoveel verschillende computers. En eigenlijk doen ze toch allemaal hetzelfde. Dus waar zitten dan de verschillen? 0800 1121. Mailen mag ook. Nachtzuster-omroepmax.nl Twitteren via Nachtsuster. Of uh, even een kijkje nemen op de chat. Te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links gewoon even de chat aanklikken. Uh, nog meer vragen die nog beantwoord zouden kunnen worden als je mee wilt helpen. Oh, de kantoorschoenen van Arnold de Boef. Waarom lopen die nou nooit lekker? Tenminste niet voor lange afstanden. En um, waarom verschillende kledingmaten... In Flevoland en Friesland. Dat is Arnold tenminste opgevallen. 0800-1121. Als je daar iets zinnigs over te zeggen hebt. En misschien heb je nog een aanvulling op het antwoord op de vraag van Jo. Die nectarines en kiwis uit Nieuw-Zeeland had. En daarop zag staan dag vers. En dacht dat kan helemaal niet. Arnold zei al dat komt omdat ze meteen verscheept zijn na het plukken. Maar mocht je nog een aanvulling hebben, laat het even weten. 0800-1121. Ook voor nieuwe vragen. Dit is Janade Ocon, it's been your love since you've been O'Connor en Nothing compares to you en to is dan een tweetje. Mocht je het ooit willen zoeken dat nummer. Uh, Jan de Groot, goeienacht. Ja, goedenavond Astrid. Hallo Jan. Ik had een, ik had een vraag over eigenlijk uh, wie betaalt de zorgpremies van onze gedetineerde medemens en van onze zwervers en van onze asie asielzoekers. Allemaal. Want er is daar toch geen, geen potje voor, dacht ik. Want ik meen dat ik toen een bericht heb gelezen... over dat de gedetineerden hun zorgpremie zelf moeten betalen... maar ze komen nooit aan het bedrag om dat te vereffenen. Dat weet je natuurlijk niet. Misschien hoeven ze maar een heel klein beetje zorgpremie te betalen. Ja, dat is toch dan onrechtvaardig tegenover degene die wel de volle pond betalen. Nou ja, ik weet niet hoe de zorg is geregeld verder in de gevangenis... Maar dan heb ik het liever voor iets meer geld gewoon hier in uh, Hilversum Noord. En mogen ze ook hun, bijvoorbeeld hun uitkering behouden? Vraag ik me wel eens af. Oh ja, daar hebben we al een keer een discussie over gehad. En dat heb ik uh, weer niet onthouden. Ja. Nou, nee, dat was over, over de AOW toch? Nou ja, nee, ook over... Uh, nee, oh, hoe zat het ook weer? Nee, de vraag was... Nou ja, laat ik er niet nog een vraag aan toevoegen. Laat ik deze gewoon uh, gaan stellen. Ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Jan. Dank je wel voor ja. je vraag. Dank je wel. Goeienacht. 0800-1121. Ellen? Als er is. Hallo, Ellen. Ik heb een vraag. Ja. Mijn moeder die heeft wat hartproblemen. Mm -hmm. Hartspierproblemen. En ze krijgt dikke enkels. Daardoor ontdekte ze dat ze wat aan haar hart heeft. Oh. en dan krijgen ze op haar onderbenen, en dat is een heel aardig gezicht, uh, allemaal bruine vlekken. Yeah. En het loopt van net boven haar enkel. Mm -hmm. En dat zijn geen ouderdomsvlekken, maar echt alsof er allemaal haarvaartjes geknapt zijn. Yeah. En soms is het helemaal rood en blauw en paarsig en, nou, het is, en, en dan branden haar voeten, die zijn heel erg warm. En dan heeft ze dus van die plasterbletten, uh, virusemide heet geloof ik, en dan plassen we heel veel. En dan trekt het wel, dat, die dikte trekt wel weg, maar ze heeft hele nare enge voeten om te zien. Mm -hmm. En dat had ook hele mooie voeten, mooie benen. En dit, dit is gewoon omdat het puur op het onderstuk zit. Zonafschuldig gezicht. Dat ik me afvraag, weet iemand precies wat het is? Want de huisarts had dat gezegd, dat zijn mestcellen. Wat? Uh, mestcellen. Nest of uh, Nest? Mest, vies hè? Oh, <laughs> maar nest het klinkt echt. Mestcellen. mestcellen? Ja. En een ander zei, het is opstapeling van ijzer in je onderbenen. En er was een andere dokter en... die weer iets anders zei. Ja, men weet het niet helemaal goed en doet er oh. ook heel nuchter over. Van nou, oh ja, dat zit er gewoon, weet je. Dan ja. denk van, ik van, maar ik maak er toch een beetje zorg over vind. Ja. Ja, en misschien is daar wat aan te doen. Of weet iemand dat? Of... Ja. Ja, Ellen, ik, ik zeg met medische vragen, ik zeg het altijd meteen. Je moet terug Jawel. naar de dokter en even vragen... Of je, doorver, of je moeder even doorverwezen mag worden naar een specialist. Want als mensen nu hier... Gaan, ja, dus die, die, moet echt, die, die moet je even gaan vragen. Want als, als we nu op basis van wat je vertelt ook maar iets zeggen... en het klopt niet, dan zou dat nee. heel vervelend zijn. Dus ik, ik ben bang dat ja, voor medische dingen, hoe ben onlogisch het ook is... is er... Misschien is er iemand, omdat het dus niet gevaarlijk schijnt te zijn... Mm -hmm. als ze dat hebben gedaan, ja. Die herkent en die zegt... nou, ik heb dat of dat gedaan en nou is het over. Ja, maar, ik, ik, ik maar, ik zou het, ja, maar snap je dat als er nu iemand belt en die ja. zegt van... ik heb het ook gehad en ik heb gewoon drie weken afgewacht... en je moeder gaat drie weken af zitten wachten... en het blijkt toch iets anders of iets nee, ergers te zijn? Nee, nee ja, het precies. is gewoon onder behandeling. Nou, nee, nee, het is gewoon onder Nou, hou het goed in de gaten. En als er mensen tips of trucs hebben, kunnen ze nu bellen naar 0800 112. Maar ik hou altijd even die slag om de arm want ik vind het gewoon heel belangrijk Tuurlijk, dat je met medische dingen ik, gewoon en vaak is het ook vaak moet je ja. ook inderdaad nog even bij de dokter aangeven van ik vind het echt vervelend of uh, weet je of ik, ik, ik maak me toch zin. zorgen ja het kan dus schijnbaar geen kwaad maar misschien mm -hmm. weet iemand oplossen dat je wat ik kan doen ja. ik heb nog trouwens nog één één vraag wat met die haren betreft Wat ja. mij nieuwsgierig maakte maakt het nou uit of je blond of rood of zwart haar hebt of, het, uh, of je dan meer gevolgen hebt van en, uh, andere, ja, ja, ja misschien knoei. sowieso. Als je donker haar hebt, is... zie je het wel beter, natuurlijk. Ja, in in uh, landen zie je heel vaak snorren bij vrouwen, heel jong. Ja, maar ja, dat schijnt. Ik heb me laatst laten vertellen en sindsdien kijk ik echt om de twee dagen in de spiegel dat eigenlijk bijna alle vrouwen een snor ja. hebben. Ja. Alleen ja, dat, dat je. Wel als je dat je niet ziet. Ja, ja maar ik had me ik nooit gehoord. gerealiseerd, dus ik sta nu nee. met die bovenlip strak getrokken in de spiegel doen. te kijken. Ja, nou nee, ja, ik wil het toch even zeker weten sommige dingen. Nou, ja. Ja, mooi hè? Ja. Nou ja, goed. Nou, dan houden we het haar onderwerp ja, ook nog wel. even actief. Dankjewel Ellen. Dag. Nee, niet wel trusten. rusten. Nee, niks Goeie wel rusten, joh. We, nog, of, we mogen nog twee uur ja. en drie kwartier. Ja. Ik blijf wakker. Doe. 0800 -121. Jan jankok uit Amsterdam. Goedenacht. Ja, hier is hij. Hallo, daar is hij dan, Jan Kok, dames en heren. Ik ben in 1947 broodbezorger geweest van het vakantiebaantje. Oh? En dan mochten wij niet met de kaart voor half tien de bakkerij verlaten. En waarom niet? Vanwege die kleedjes? Dat was, dat was de wet op de nachtarbeid. Oh. Dat die bakkers niet... Uh, dat, was, uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met de bakkerswet... Die de, die, die, anders gingen die bakkers om drie uur al werken of om twee uur. Mm -hmm, mm -hmm. En, oh. we en je kon wel brood kopen, alleen het brood van de vorige dag. Ja, precies. Eh? En ik weet wel dat mijn baas daar zei, kijk uit Jan, dat je niet, uh, dat je niet te vroeg weggaat, want dan kan ik een bekeuring krijgen. Ja, maar dan, dan zit ik dus heel even na te denken, want... Je, je, uh, je mocht dus geen brood bakken, omdat de bakkers je dan vroegen... Uh, ja, ja, ja, nee. Je mocht sorry bakken? Uh, ja, sorry. De winkels mochten het ook niet verkopen. Oké, okay, maar dat mocht wel, maar niet het brood dat die nacht gebakken uh, was. Want anders nee. gingen de bakkers s'nachts bakken. Voor en dat... half tien kreeg je alleen maar auto's. Uh, uh, ik snap het. Ja, het duurt bij mij altijd even, maar ik snap het. En, en ja. over de kleedjes kloppen, dat mocht je tot tien uur. <laughs> het was een algemene politieverordening in Amsterdam. Mm -hmm. En dat was uh, dat... Uh, maar daar had volgens mij niks met die broodbezorgers uh, te maken hoor. Maar dat was gewoon uh, de APV, zoals oh. dat heette. En die, uh, je mocht ook geen blikjes op straat voorschoppen, bijvoorbeeld. Dat stond er ook in. Nou, dat begrijp ik dan wel, maar die kleedjes moet ik even wennen aan dat idee. De kleedjes moesten. Ver... Ja, want vroeger, Amsterdamse huisvrouwen, die sleepten vroeger hun kleden naar de brugleuning. Echt waar, Poeh. En klopte dan die kleden uit. Oh. Wel gezellig. Of je nam een trap met, en dan ging er boven aan die trap een stok. Ja. He, gewoon een keukentrap, maar zeggen, een stok. En dan gooiden ze die kleden over in. En dan stonden ze dat dapper op te klappen. Dapper te maar klappen, dan ja. dan komen natuurlijk enorme stofwolken af. Ja. En dat moest toch, na tienen moest dat wel afgelopen zijn. <laughs> ik, word, ik denk wel eens dat we tegenwoordig zo verschrikkelijk veel regeltjes en verordeningen en alles hebben. Maar de kleedjes kloppen, ik weet niet of je daar nog voor bekeurd wordt na tienen. Het voortschoppen voor van een blik, leeg blikje ook niet. Nou, dan hangt het net vanaf in welke plaats je bent, denk ja, ik. Dat ja, mag vast ja. op sommige plekken nog steeds Je mocht niet. ook niet voetballen op straat. Dan kwam er een agent, die pikte je dan je bal in. En die deed hij dan tussen zijn stang. Ja, ja. En fietste daarmee weg. Oh. Echt ja. waar? Dan was ik gewoon volgens mij... Ik heb gezeten wegens voetballen op straat. Echt waar? Ja. En toen? Dan moest je de middag terugkomen op, op het hoofdbureau, op de... Op de op de Oh. En dan moest je een berouwvol opstel maken. Dat je het nooit meer zou doen. Oh, jeetje. En dat, en dat heb je toen gedaan? Ja, dat het, het, het, het, het, het hadden we niet in je hoofd in uh, 1945 45, 45, geloof ik. Dat je dat niet, als die politieagenten dat deden, dat je dat niet deed. Nee, inderdaad. En was het een mooie opstel? Ja, berouwvol hè. <laughs> maar dat was vroeger veel hoor, want mijn vrouw zelfs, die heel braaf is, die is wegens bloemetjes plukken in een in het, in het, in het, in het perk in Amsterdam, heeft ze ook een middag op het politiebureau geweest. Jeetje, wat een toestanden. En dan moest je naar boven lopen ja. in, in het, in het uh, politiebureau en mocht je de leuning niet aanraken. Oh. En dan moest je zonder de leuning naar boven. En, en waarom? Omdat anders je vingerafdrukken. Nou, ik weet niet. Dat, ja, dat was een soort pesterij. Was dat gewoon. Discipline, mevrouw. Ah, ja, natuurlijk. Discipline. Ja? Niet de leuning aanraken. Zo is het. Ik heb een hoop gemist. Ja. Nou, bedankt voor het Goed zo. bijpraten. Nou, prettige avond. Vet. Hetzelfde. Dag, Jan Dag, Kok. Dag. Dag. Piet Bussing uit Lemmer. Dag. Eh. Uh... Met ja. uh, Even over uh, ja, die bakker, dat, uh, die meneer die heeft gezegd wat ik ook eigenlijk wilde zeggen. Het was de bescherming van de mensen die in bakkerijen werkten, dat als je voor tienen uh, geen brood mocht verkopen, had het ook geen zin om je mensen om twee uur straks al te laten beginnen. Dus ja. het was de bescherming voor, voor uh, het personeel en voor de bakkers, dat ze niet uh, al te vroeg uh, hoefden te gaan beginnen. Dat was de wet. Ja, en is dat nou puur dat je het nog weet? Of, um, of ja, ik ben 77, dus ik heb dat nog meegemaakt. Dat je niet naar de bakkerroute te gaan, s morgens. Dat je moeder je niet voor tien uur stuurde, want je, je kon toch geen brood kopen. Nee, precies, maar dan, dan zat je dus ochtends een beetje op een oude cracker te knagen. Ja, dat, dat klopt wel, maar het ja. brood van de andere dag. Een, een nacht kan het wel tegen, hoor. Dat kan, het kan, het kan, ja. daar zit wat in. En dan heb ik over de paling even. Ja. De meeste paling die hier wordt verkocht... die wordt geïmporteerd vanuit Ierland. Oh. En de beroepsvissers, die zijn heel beperkt... en het is een gesloten, er zijn gesloten seizoenen. Dus uh, hier is de paling beperkt... maar de meeste paling die gerookt wordt... Die komt, wordt geïmporteerd vanuit Ierland. Ja, maar de vraag... Nou, de vraag is ook, Piet, waarom het dan niet in de supermarkten verkocht wordt, maar wel uh, bij allerlei uh, ja, nou, ja, viswinkels? We hebben hier dus uh, de, de, de, hoe heet dat, de Liddels en noem maar op, en die lopen oh. echt wel gerookte paal. In. Oh, wel. Ja, ja, hoor. Dat, ik weet niet hoe het in andere steden is, lijkt me niet, maar het wordt hier gewoon verkocht, hoor. Oh ja en, en gefileerd? Of is dat, worden ze ja, eerst dat gefileerd ook, en dan bedoel, gerookt Nee, ja? gefileerd, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ja. dan ben ik weer helemaal bij. En dan Kom. hebben we het toch weer over de paling. Dan kan ik iets uh, palingsounders draaien. Ja, hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja, de, moet cats. de cats nemen, ja. ja dan moet ik, ik had natuurlijk al iets klaarstaan. Want ik heb Geen natuurlijk mijn thing. eigen paling voorkeur. Maar dan ga ik de cats opzoeken. Ja, zo ben ik dan ook weer weer. Ik luister graag met je mee. Nou, en heb, heb je ook een voorkeur voor een plaat van de cats? Of zeg je nou, alles van de cats is. Uh... Nou, ik vind de sound van de Grans. cats volk vroeger voel ik zo geweldig dat alle. Uh, songs van de Cats, die zijn wel acceptabel. Oké, okay, nou, dan zoek ik gewoon even, want dan zet ik ze op volgorde van grootste hits... en dan zoek ik ja. gewoon eentje uit die dan ergens ongeveer bovenaan komt te staan. Heel erg lief van oh, je, ja. ja. zo ben ik, Piet. En bedankt <laughs> he, voor de antwoorden. Oké. Okay, ja. Zo, ja, van, da, is, ja. wat is het weer een veelzijdige uitzending... van de paling naar de katten, of de cats. Ik vind het geweldig, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Dag, Piet. Dag. Ik hier de Cats even kijken... Zo, wat heb ik hier? Piet heeft al opgehangen. Die denkt, ik heb natuurlijk nog paling in de koelkast. Um, oh, ondertussen kan ik nog even melden dat je gewoon kunt bellen... Hè, met vragen en met antwoorden naar 0800-1121. Dat is altijd fijn. Over de paling hoeft... Uh, nou, mag nog steeds. Ja. Er is natuurlijk meer uh, palings aan. Countrywoman is dit. Van de Cats natuurlijk. was nou niet direct de meest palingsounderige palingsound van de Cats... maar wel leuk om weer eens te horen. Country woman was dat. Uh, 0800-1121. Kun je nog steeds bellen als je meer weet over dagverse nectarines en kiwis... of als je weet waarom de kledingmaten in Friesland kleiner zijn dan in Lelystad... of eigenlijk de maat groter is, maar dat er dus een kleinere maat in staat... en waarom kantoorschoenen eigenlijk helemaal niet lekker lopen... En Ria wil weten waarom er zoveel verschillende computers zijn... als ze toch allemaal hetzelfde doen. Waar zit het verschil in? Mevrouw Schuit is nog steeds op zoek naar Tefka de hond. En Ellen die had de vraag over haar moeder... die opeens bruine vlekken had op haar benen. En door de dokter werd gezegd dat het mestcellen waren. Of het iemand bekend voorkomt. En of er natuurlijk uh, ja, tips en trucs zijn om ermee om te gaan. Behalve natuurlijk teruggaan naar de dokter. Laten we daar vooral duidelijk in zijn. 0800... 1, 1, 2, 1 Henk van der Veen, hallo. Dag, als het. Dag. Er was een vraag van een meneer, geloof ik, over, uh, over het beginnen van een oorlog. Ja. Van een land. Ja. En die noemde toen Costa Rica. Dat kon helemaal niet, want die hebben geen leger. Ja. Maar als wij hier in Nederland ons mengen in een militair conflict, zoals in Af Afghanistan... Ja. dan gaat dat bij ons via het parlement. ja. En als daar dan een meerderheid voor is, dan gaat het door. Een ja. uitzondering voor al die de democratieën die dat zo doen, als zij dat doen... Mm -hmm, mm -hmm. is uh, Zwitserland. Oh ja, natuurlijk. Die bijna alles per referendum. Ja. Tot de meest onbenullige dingen toe trouwens. Ja, wat mij heel onpraktisch lijkt, maar het schijnt te functioneren. hè? Nou, ik zei daar een voorbeeld van, een jeugdvriend van mij... die werkte in Zwitserland, uh, kreeg daar een hele mooie baan... En uh, hij wou daar blijven. En, uh, moest er eerst een referendum toen... over gehouden worden? Precies. <laughs> uh, zijn vrouw wou daar ook blijven. Dus toen uh, moest het dorp beslissen via referendum. of dat Echt waar? Het was. Echt waar? Dat, dat is echt waar. Oh? Dat zij de, de Zwitserse nationaliteit aannamen. Want dat, dat, daar ging het eigenlijk om. Er zitten dus al die referenda, er zitten ook eigenlijk behoorlijk uh, gevaarlijke kanten hoor, wat dat betreft. Als je een manier van leven hebt die zo'n dorp niet zendt, dan, uh, dan word je ook niet toegelaten. Nee. Ja, het is maar vanaf welke kant je het bekijkt natuurlijk. Ik bedoel dan heel formeel toegelaten tot de Zwitserse nationaliteit, want die hebben ze uiteindelijk aangenomen. Maar in tijden van oorlog, en dat is natuurlijk niet zo als Zwitserland aangevallen wordt door bijvoorbeeld Oostenrijk of Italië. Want dan heb je niet zoveel uh, tijd meer om een referendum te houden. Nee. Maar als die uh, deel zou willen nemen aan een internationaal conflict, conflict mm -hmm. dan wordt daar een referendum over gehouden. En dus niet in het parlement daar. Nou, duidelijk Henk, dankjewel. En een aanzet zal ik geven tot die kledingmaten. Ja. Ik heb mij dat ook eens uit laten leggen bij oh. een herenkledingzaak. kledingzaak. De vraag is volgens mij niet helemaal juist gesteld. Oh. Als je uh, een broekmaat 47 koopt bijvoorbeeld, hè? Ja. dan maakt het een groot verschil of die broek in Italië of Spanje is geproduceerd of ja. bijvoorbeeld in Duitsland. Ja. In Duitsland vallen ze vaak wat groter uit. Ja. Dus jij denkt ook, wat ik stiekem eigenlijk ook nog steeds een beetje denk... dat Arnold gewoon in een winkel is geweest... waar ze uit een ander land importeren dan in zijn favoriete winkels in Flevoland. Precies, het is maar net waar je het inkoopt. Ja. En ik heb bij de, de modezaak waar ik vroeger altijd mijn spullen kocht... heb ik er wel eens over beklaagd dat in mijn maat... en ik heb broekmaat 47... Uh, uh, vrij weinig keus was. en mm -hmm. Toen zei die man ook, ja, maar Groningers zijn over het algemeen vrij fors. En we oh. raken die kleinere lichtere maten niet kwijt. Oh. Dus uh, dat is het, uh, nog een extra argument. Ja. Maar, maar ik denk dat het aan de inkorpkant zit. Waar komt die kleding vandaan? Ja. Uit welk land? Nou, het zou kunnen. Dus uh, dan is het hierbij doorgegeven. Dank je wel, Henk. Graag gedaan. Fijne Dag. avond. Hoi. Sjaak, Redijk, nacht. Ja, goeienacht met Sjaak Redijk. Dag, Sjaak Redijk. Ik heb een ja. tipje over die hond. Oh! Nou, ja. vertel. Ik, wij hebben dat zelf eens meegemaakt, dat ons hondje die was weggelopen. Toen je, die waren ook kwijtgeraakt en toen hebben we de AMIV die gebeld, dat is zo'n stichting die, ja. Uh, ja, ja. van dieren. En die zegt van je moet een kledingstuk nemen, dat moet je in de buurt leggen waar je denkt dat die hond zit, zeg maar. Mm -hmm. En dan van het baasje, en dan komt hij op de lucht af, dan komt hij naar de baasje toe. Ik begreep dat het hondje al wat ouder was. Ja, twaalf jaar, ja. Ja, die is natuurlijk de lucht van het eerste baasje gewend. Die is ja. naar de rand uh, van hier de daar gegaan. Die is natuurlijk uh, een beetje, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, de reuk kwijt. De weg kwijtgeraakt, ja. ja. Dus die is gewoon aan dus, het zoeken. Dus die ze, is gewoon dus, de baasje aan het zoeken. Dus mevrouw Schuit dus. moet een oude trui van het baasje van Tefka regelen. En die ergens in de buurt van... Uh, ja, van waar, in Spanien, Spanien, waar het een beetje uh, gezien is, zeg maar. Ja, nou, een goede tip. Is het ja, bij jullie gelukt met het hondje dan destijds? Nou, dat is een heel verhaal. Oh. <laughs> ja. Nou, ik het ben dol, dol op verhalen. Het. We hebben ze wel teruggekregen, maar niet op die manier. <laughs> nou, toch bedankt. Is goed. <laughs> goeienacht, Sjaak. Oh ja, dankjewel. Hoi. Dag. Leo Jonkers, nacht Ja, goeienacht. Hallo. Ik heb een, een, een, een beetje... Misschien een beetje een uh, lachwekkende vraag. Oh jee. Maar, maar als je... Uh, ik, ik, ik wandel vaak, ik ben een stadsmens, maar ik wandel toch wel eens uh, door de weilanden. Mm -hmm. En dan zie je wel eens een kudde, uh, kudde schapen staan. Hè? Ja. En uh, dan heb je lammetjes en je hebt schapen. Ja. En vragen honderd mensen van wat is dat? Dat is een lammetje en dat is een schaap. Ja. Er zit dus geen overgang in. Oh, de Wel, tussenvorm. Er zit geen tussenvorm in. Nee. En want er zelfs een, een, een ouder lam noem je nog steeds een lammetje. Ja, een beetje een puberlam. Ja. Ja. Ja. En terwijl je bijvoorbeeld bij koeien, dan, dan, dan is een, een kalf die, die, die, die groeit wat op. En dan, dan, dan wordt het een koe en weet ik veel. Maar bij een lammetje, bij, bij lammen en, en, en, en schapen... Mm hm Zouden, ik, ik heb wel eens afgevraagd, is er dan de een of andere uh, midden in de nacht uh, iets geks aan de hand waardoor zo'n lam ineens een, een schaap wordt? Ja, dan moet een punt zijn dat je denkt van nou, het is een schaap. Ja, maar het gekke is dat je dat dus echt, het is echt waar hoor. Want als je <lacht> dus een, een groot, groot lam, lam ziet, ja. dan zal nog steeds honderd mensen zeggen dat is een lam. ja. En ja, iedereen weet wat een schaap is. Ja. En, en er zeggen ook honderd mensen dat het een schaap is. En er is, ja, die, die tussenvorm, wanneer gebeurt dat? Ja, het is, het is, het is belachelijk. Nee, maar het is belachelijk ik kan me, me best worden. voorstellen, ik zit erover na te denken, ik zou het niet weten. Maar nee, ja, dat is geen uitzondering. Ja. Ja, ik word er altijd om uitgelachen als ik dat, dat dus uh, zeg. Van, ik ja. denk, hoe kan het nou een hemelsnaam? Maar is, is, het, mm, is het niet gewoon een lam tot het hij zo groot is als een schaap? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Was het maar zo. Want je hebt dus grote lamme, lammer, lammetjes. Ja, ja, dus, ja, ja. Maar, grote lammeren, En ja. Waar nog steeds iedereen van zegt dat. Is ja, het is een, een lam. Dat is, ja. dat is een flink lam. Maar dat is nog geen schaap? En, en, en schaap herkent iedereen. Hè? Want dan. Nee, dan, nou ja, ik begrijp het Leo. Ik begrijp volledig uh, je, je kwestie. Maar ik, het zit me gewoon een beetje dwars dat ik geen antwoord op weet. Denk je? Ik dus ook niet. Ja, nou, dat begrijp ja, ik. Vind ik. Het de, ja, een vermoedelijk uh, gebeurt, uh, gebeurt omwendelingen als ik er niet bij ben of zoiets. Of, nou, dat ik, zou nou? goed kunnen natuurlijk. Want jij zit natuurlijk niet dag en nacht met je neus op die schapen. Nee, maar goed. Die en dat je dan om, net even een, een week, week niet oplet. <laughs> ja, ja, ja. Maar toch vind ik het een vreemd verschijnsel. ja. 0800-1121. Ja. Dit, dit wordt naar. Want ik, dit is dan zo'n vraag waarvan ik denk van ja, daar gaat niemand het antwoord op weten. En dan ga ik toch weer zo met zo'n zo leeg gevoel, zo'n lam geslagen gevoel, ga ik dan om uh, 6 uur naar huis? Uh, maar je weet het niet, ja. hè? Misschien is er iemand met een redelijk verstand van schapen die even belt. 0800 ja, 1, 1, 2, 1. Uh, uh, Moet je luisteren, dit is ook geen vraag waar ik ben. Nou, nou, uh, nou Leo, wil. nou. Ja, als het niet beantwoord wordt, dan, dan, dan uh, word ik ook niet al echt ongelukkig, maar nou. het, het, is, ja, het, het zou leuk zijn als er iemand een idee over had. Ja, 0801121. Ik doe mijn best. Oké, okay, dankjewel. je Oké, okay, jij ook hè. Dag. Dag. Dag. Mevrouw Wieske. Hallo. Dag. Hallo. Als zeg goed. het eens. Oh, doe ik nou, ik uh, heb de vraag niet gehoord. Maar wel de antwoorden van twee heren van dat uh, brood. Ja. Maar volgens mij was het zo dat het brood niet warm verkocht mocht worden. Niet warm verkocht mocht worden? Nee, dan, dat was niet goed. Want om zeven uur, wij hadden vaak dat het brood op was morgens. En ja. Ja, er was een bakkerij vlak om de hoek. Ja. Dus dan uh, ging je daar naar die bakkerij. Mm -hmm. En dan... Uh, kon je dat heerlijke warme brood kopen. Uh -huh. <laughs> en dan uh, moest je het wel onder je jas doen, want het mocht niet gezien worden. Nee, want dan krijg je maar een volgens boete. volgens mij was het ja. omdat het, uh, de, het warm niet uh, goed was om warm brood te eten. oh Maar dat, maar dat doen we heb nu toch... Ik de vraag niet ja. gehoord. Wat was de vraag eigenlijk? Nee, de ja, ja, vraag was waarom het vroeger tot tien uur verboden was om uh, vers brood ja. te verkopen. Ja. Oh, ja, ik heb alleen die antwoorden. Ik had het even gemist. Zeker ja. weggedoezeld. Maar volgens mij was het zo... Oké, okay, nou bedankt mevrouw Wieske. Ja, oké. Okay, dag. Nacht, dag. Meneer Venema. Ja. Ja. Goedendag. Goedenacht, zegt u het eens. Ik heb, ik heb nog een aanvulling uh, hey, uh, over dat brood. Ja. Dat, uh, uh, dat de bakker niet in, mocht, uh, mocht beginnen met bakken. Dat is, dat is flauwekul. Cool. Oh. Maar mijn vader werkte in 1945 in de grootste broodfabriek van... Den Haag, toen mm -hmm. in ieder geval. En toen was het brood ook. Oh, hij ook nog op de boom. Ja. Hij, hij, hij begon, hij begon s'nachts om 12 uur al. Met, met werken. Dus. Uh, dat was wel een grote broodfabriek, natuurlijk. Maar het is inderdaad waar, dat brood mocht niet voor, voor tien uur verkocht worden... wat die vorige mevrouw zei. En vanwege de gezondheid. Want heel vers brood was niet gezond. Oh. ja, want het, het, Kan het niet gewoon zijn dat, dat het bij de fabrieken ook anders in elkaar stak dan bij bakkers? Want, want mijn broers die en mijn vader werkten bij Wessanemeel. En, ja. die, en die hadden nachtdiensten. En die kwamen dan ochtends thuis met vers brood. Ja. Dus de, in de fabriek werd dat dan gewoon wel gebakken. Het werd wel gebakken, maar je mocht het niet voor tien uur verkopen. Dat is toch gek, ja. Ja. Ik heb het ook wel opgegeten, bedenk ik nu. Ja. Het is dus heel ongezond geweest. Nou, je bent een gezond ergebleem, oh. hoor. Ja, het is, oh, het is redelijk goed gekomen, inderdaad. Ja, oké. Okay. Nou, Dat bedankt. Ja, bedankt, meneer Venema. Oké. Okay. Goeienacht nog. Dankjewel, je wel. Bak, bak ze niet te bruin, hè? Nee, ik kom wel goed. Oh, heel goed. Goeiedag. Oké. Okay. Dag. Ah. Hey, hey, word wakker. Leen jongen. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hey, hey. Gesneeën bruin, gesneeën wit, een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau.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 Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de wakker. Hé, hey, hé! Hey. Leen jongewaard en hé, hey, hé, hey, hier is de wakker. Uh, 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt blijven bellen. met alle vragen en alle antwoorden waar je je mee bezighoudt op het moment. Um, eens even kijken hoor, dan neem ik nog heel even snel de vragen door... die nog openstaan. In ieder geval uh, de kantoorschoenen van Arnold de Boef. Die wil graag weten waarom die nou nooit lekker lopen. Uh, Ria wil weten waarom er zoveel verschillende computers zijn... als ze uiteindelijk toch hetzelfde kunnen. Uh, Ed had die vraag over de paling, maar die is ook al wel redelijk beantwoord. Uh, mevrouw Schuit zoekt dus de hond Tefka, die het laatst gezien is in spaarne Een uh, hond van 12 jaar, kruising tussen een stabij en een kooiker. En uh, ze is zwart-wit en wordt dus uh, vermist. Uh, Ellen die is op zoek naar adviezen voor haar moeder... die opeens allemaal bruine vlekken op haar benen heeft. Ze heeft hartspierproblemen en de dokter noemt het mestcellen. En Leo Jonkers, die ik zojuist sprak, die wil graag weten... wanneer een lam een lam is en een schapenschaap... en wanneer het moment van overgang van lam naar schaap precies plaatsvindt. 0800 1121 Ria Bouwmans, goedenacht. Ja, uh, goedenacht. Ja, Hallo. Uh, ik, ik, ja, ik heb het niet over brood. Nee. Ik heb het uh, over uh, zwanen. Nou, die eten brood. Wij hebben ja. hier, hier in de wijk twee zwanen in een vijver. Heel mooi. En uh, die hadden in het voorjaar zes jonkies. En dat is heel schattig, die prulletjes. Maar dan worden ze groter. En nou um, uh, hebben we drie kleine witte. Ze zijn onderhand al Bijna net zo groot als de moeder hoor. Ja. Uh, maar drie witte en drie zwarte. En dan denk ik, ze zal het dan in drie zwarte eieren omgewisseld hebben. En <gut> nou vraag ik me af: uh, heb dat nou met seksen te maken? Of het mannetjes ja. of vrouwtjes zijn, bedoel je? Bedoel... Ja. Nee, ja. toch? Nou, waarom zijn er dan drie witte en drie zwarte? Ja, maar dat, is, dat, is, is dat niet gewoon hetzelfde als dat bij mensen... dat bijvoorbeeld twee van de kinderen blauwe ogen hebben en eentje bruin? Dat kan vast niet. Want dat heeft ook allemaal weer te maken met de, de, de, de dominante kleurtoestanden. Ik weet ja. het niet. Nee, ik niet. Dus eigenlijk maar is de ik... vraag, hoe komt een zwaan aan drie witte kleintjes en drie zwarte kleintjes? Het zou kunnen dat er ah, gewoon ergens een zwarte zwaan, zwaan denkt, ik heb een pot deodorie opeens twee witte <lacht> ertussen. Nee. Ja, hetzelfde nest, hè, in het voorjaar geboren, de ja. waar ja. het allemaal wit, allemaal even lief. Je kon ze niet uit elkaar houden en toen, op een gegeven moment, uh, toen het onderhand, uh, ja... Groter waren, zeg maar, toen ging je echt kleur zien van wat raar. En naarmate ze nog groter worden, nou, nou zijn ze weer, nou zijn ze nog steeds drie om drie. Ja. En wat ik ook heel raar vind, en ik weet niet of dat kan, nou. maar vorig jaar waren er twee over die zijn weggevlogen. Die zijn eerst hier nog een tijd geweest en. Toen vader en moeder weg waren, en maar later zijn hun ook weggevlogen. Maar nou liep ik met mijn vriendin en ik zei, kijk, euh, zes jonkies, twee zwanen. Toen zegt ze, nee, het zijn er acht. Nee, je bent gek. Ik tellen, waren het er wel acht? En nou denk ik toch dat die twee van vorig jaar, die kinderen van vorig jaar, gewoon weer aangeschoven zijn. Met nou, dat moeder. kan natuurlijk. Dat was de eerste leg van papa. En in het weekend dan zijn die bij papa en door de week bij mama natuurlijk. Dat zou heel ja, ja. goed kunnen. Nee, Maria, even wat het het, het het wordt even een soap nu van goede zwanen slechte zwanen. Maar ik vraag me even af. Als je, je had het over die drie witte kleintjes en drie zwarte kleintjes. En je hebt het nu over ja. papa en mama. Zijn papa en mama allebei wit? Ja, ze zijn nou ja. wilde. Want ik heb de Wikipedia Ze zijn gegeven, ook wild. Maar ik, ja. ik kwam daar niet verder mee. Niet met kleintjes althans. Maar het zijn wilde knobbelzwanen. Wilde? En uh, ja... Woonwieten, wilde knobbelswanen. En uh, nou, die, het zijn dezelfde die er de vorig jaar ook al zaten... want we zitten hier al jaren te broeden. Nou, en ik vraag me toch af... waar dan in een en die twee andere witte zwanen vandaan komen? Of, of dat nou... Nou, omdat ik zo die jongen van vorig jaar... die bleef zo... Uh, echt ontmoederd... Uh, eenzaam en verloren achter... toen die ouders weg waren. Eigenlijk waren ze met z'n drieën... maar eentje... Die, die kon niet goed vliegen. En die is het later... heb ik begrepen, opgehaald... door de dierenbescherming... toen die twee anderen wel weggevlogen waren. Oké. Okay. En, en, en snap je het nog steeds? Nou, nee? eerlijk gezegd... ik denk van, er komt vanzelf een punt. <laughs> Want ik zit... Oh, nee, ja, ik zit de nou, ja, over. Die zwarte zwanen. Ik zit gewoon te piekeren over die drie zwarte zwanen. Ja, drie zwarte, drie witte. Ja, Ik vind het ook intrigerend dat die twee anderen erbij zijn. Dus dat wil ik ook graag weten. Ja, dat begrijp ik, ik. Dat je de hele familiegeschiedenis nu graag ja, uitgeknobbeld ja, wil hebben. Ja. ja, Graag. In alle, alle afleveringen. Ja, want je weet, natuurlijk, je weet natuurlijk niet hoeveel eieren ze hadden. Nee, dat, dat weet heb je niet, niet meegekregen. Normaal is zes. Ze gaan niet uh, uh, zes jonkies hebben, de twee verstopt houden. Voor, <laughs> om jou dan... te pesten. Nee, <laughs> nee dat snap ik. Niet. Nou, maar nee, er zijn... Die... Ja. Ja. die zijn wit, hè? Dus zijn die twee vier... andere zijn wit, dus ze zijn er nu... Om even vier precies vorse te zijn... Vier forse witte, ja. Ja. drie wel even grote, maar minder forse witte... en drie grijze, ja? Ja, precies. Ja. Of, of, of, ze, of ze in de as gezeten hebben van de ogen. Oh, maar wacht even, zo. ze zijn nu opeens grijs, ze zijn niet meer zwart. Nee, nee, nee, ze zijn niet zwart. Nee, ze dat zijn grijs. Van, dat ik zei van hebben ze misschien uh, eieren van zwarte zwanen erin gelegd. Ja, maar dat was ook raar hebben. geweest dat ze grijs waren dan, want dan hadden het zwart. Dus dit is een mixje. Nou, het, nou laten we nou een hele holtje ervan maken. <laughs> nee, want het was nee, nee, toch zo duidelijk, ja. Nee, geen dierentuin. Het nee. zijn drie kleintjes, die zijn al groot, wit. En er zijn drie grote, en die zijn zwart. En er zijn vier nog nee, grote, grijs. die zijn wit. Oké? Okay? Nee, Nee, want nu zijn ze opeens weer zwart. Net waren ze grijs. Hé, nou ja... Dat is ja, Ria, een nee, goed. maar het is belangrijk, want dan komen dan komen ja, er komen straks ik... antwoorden... Ja. Ik, ik snap, ik, ik snap de, ja, ik snap jouw probleem. Ja. Dat zijn, gooi dat maar op mijn leeftijd. Nee, maar ik, ik begrijp het, het, Ria. Volgens mij heb ik het duidelijk. Er zijn twee witte zwanen. Papa en mama, waarschijnlijk. Uh -huh. Er zijn twee iets kleinere witte zwanen. Waarschijnlijk broer en zus. Of vorig broer jaar. en broer. Ja, van vorig jaar. Er zijn drie witte kleintjes en drie grijze kleintjes. Ja. Yeah. He, he. Nou, zo moeilijk was het helemaal niet. Ik zeg 0800-1121. Nee, ja, dat... We gaan op zoek naar een oplossing, Ria. Het ligt niet aan mij. Nee, tuurlijk niet. Het ligt <lacht> altijd aan mij. Dan mag is je rust zeggen. is zeggen. Goeienacht. Dag, dag. Dag, Ria. Christa Schaap. Zeg alsjeblieft, Christa, dat je over de schapen belt. Uh, ik bel inderdaad over de schapen, ja. Fantastisch. En het is geen grap, ik weet het, echt zo. De, maar, en, uh... ja. Gelukkig ja. ben ik getrouwd, en hoef ik dat niet meer over waar heel vaak te zeggen. Maar, uh, oh, je heet uh, ja, eigenlijk, eigenlijk heet je nu niet meer schaap, of heet je nu juist schaap omdat je getrouwd bent met meneer Schaap? Nee, nee, ik heet oh. van mijn meisjesnaam. Mijn meisjesnaam is uh, schaap, inderdaad. Prachtig. Maar uh, ja. de schapen uh, en de lammeren. Nou, de lammeren zijn ook schapen, want zo heet de diersoort. Ja. En uh, de schapen zijn ooien, de mannenschapen zijn rammen. Ja. En uh, het moment waarop een kind een volwassene is, is dat het zich kan voortplanten. Dus op het moment dat het uh, lente wordt en uh, de schaapjes de, de, de, de kolder in de kop krijgen zeg maar, <laughs> ja. en de rammen daar bovenop willen, dan uh, ja, op dat moment zijn ze vluchtbaar en dan is een, uh, is een dier volwassen. Maar ik, ik begrijp, ja, het is misschien, het, zit je in de schapen? Sorry, wat zei je? De, werk je met schapen? Nee, ik werk niet met schapen. Oh, okay. We hebben hier wel in de wijk een, een, een kudde. Yeah. Um, ik woon in, in Affen en in, in een wijk waarvan heb je een, een, een, een Drentse A-gebied, heet dat. Yeah. En dat wordt begraasd door schapen en we wonen vlakbij Ballo, dat is ook een prachtige schaapskooi. Yeah. Maar ja, als, als Christa-schaap uh, krijg je nogal wat in je, in je hoofd en ik heb ook een grapje over gemaakt. Dus ja, ik, ik heb toch wel veel daarover uh, toch ergens opgepikt. Ja, precies. En, nee, maar dan ga je natuurlijk... Dan heb je, je oren altijd open als het, als het ja, woord schaap valt. Dat snap ik ook. Ja, inderdaad. Maar dat is bij kalveren en koeien en, uh, en stieren net zo. Een, een dier is volwassen op het moment dat hij zich kan voortplanten. En, maar... en bij mensen hebben dan... Ik denk dat hij misschien daarmee verward is. Uh, bij, bij, bij mensen hebben dan uh, baby's, ze, uh, peuters, kinderen. Maar dat komt omdat de kinderperiode bij, uh, bij, bij mensen... gewoon zo oneindig lang duurt, jarenlang omdat je daar vakjes, tijdvakken voor doet. Maar binnen bij schapen is het gewoon veel vlugger gebeurd. Ja, maar, maar, maar dit is, wat dat betreft, ik begrijp Leo heel goed. Er is namelijk als, als je geen schapenkenner bent, dan is er een moment inderdaad dat je. Stel je kijkt met tien mensen naar een schaap en je zegt, jongens, is dat een lam of een schaap? Dan zeggen alle tien die mensen, zeggen dat is een lam of het is een schaap. Dus het, je ja, denkt nooit van. Al, nou, het zit. Als je een hebt. Nee, maar je pas zegt dan... nooit? Nou, het zit er ongeveer tussenin. Een groot lam, dat, dat, dat, ja, ik weet, dat, dat zie je wel dat hij er wel, wel, anders uitziet dan een pasgeboren lammetje. Ja, maar het, zie, dan het dan is, dan is pas nog pas steeds een lam. Het is echt zo klein. Dus, dus het is, er komt een moment dat, het, dat, het, dat, het, dat de onschuld eraf is en dat je denkt, ja, het is een schaap. <laughs> nou ja, we je bij dieren van onschuld. Dat is ook weer een andere vraag. Ja, of de schattigheid de schattigheid, ja, dat kan het heeft met gezichtskermerken gezichtskenmerken te maken. De lammetjes hebben een een stomp snuitje, zo'n lief stomp uh, snuitje om lekker goed bij die tepel te kunnen van de moederschap. Oh, ja. En uh, als het volwassen is, ja, dan is het een stuk spitser. Dan is het een stuk minder uh, aaibaar. Maar dat, daar, dat is een overgangsperiode dat dat dat stompe snuitje een langer snuitje wordt. Dat is niet één nacht ijs, zeg maar. Nee, maar dat is ook bij kinderen. Dan denk je van, nou, hè, ze zijn ze zijn echt ze zijn echt dreumers en plop ja. in één keer heb je een peuter. Ja, dat is waar. Daar ja, heb je een punt. Keer is het, ja, het is net of je dan net even van afstand kan, kan kijken. Ja. Maar uh, ja, ik zou zeggen dat de biologische, het biologische punt waarop een lammetje geen lammetje meer is, het moment is waarop, die, waarop ze zich kan voorplanten. Nee, ik, uh, het is duidelijk, Christa. Dank je wel. Ja, ik hoop dat hij uh, blij is met het antwoord. Hey, ja, dat dag. weet je nooit. Ja, hetzelfde. <laughs> Doeg. Dag. Jozef van Schaik. Ja, hallo, met José van Schaik. Hallo José van Schaik. Zeg het eens. Ik had, ja, ik had het ook over de schapen, maar wat de vorige mevrouw zegt, dat is helemaal waar. Ja. Dat, dat met een jaar dat een schaap vruchtbaar is en dat hij zich dan voort kan planten. Maar ze noemen ook een uh, lammetje wordt een schaap op het moment uh, dat hij zijn gebit gaat wisselen. Want een schaap heeft aan de bovenkant geen tanden in zijn mond... En aan de onderkant heeft hij wel tanden en kiezen in zijn mond. Echt waar? Ja, echt waar. En het is bij een schaap zo dat als hij een schaap gaat net als een kind, gaat hij zijn gewicht wisselen. Ja. Op het moment onder zijn onderkaart heeft hij zes tanden. En op het moment dat hij de midden tanden gaat wisselen, en dat is dan met anderhalf jaar heeft hij die gewisseld. Dus dat geldt voor ramlammeren en voor ooilammeren. Ja. Dan is het geen lam meer, maar dan is het een schaap. Ja, nou dat, lijkt me, dat lijkt me echt een prachtig moment om dus schaap te worden. Dus als je zeker weet, een groot ram-lam, hoe oud hij nou is... dat je denkt, is het nou een lam of noemen we dit een schaap? Ja. Dan kijk je in de mond ja. en zijn onder, midden-ondertanden gewisseld, dan is het een schaap. Maar kun je, kun je zien dat hij grote schapentanden heeft? Het verschil is duidelijk tussen de, tussen de uh, melk... Uh, hij heeft een mooi melkgebit. Ja. Alle dieren hebben een melkgebit. Ja. Anderhalf jaar krijgt hij grote schapentanden. Dat geldt ook voor de geit. Die krijgt ook met anderhalf jaar heeft die de eerste grote geitentanden. Wauw. En, en, en um, hoe lang duurt dat, dat wisselen? Dat wisselen dat duurt uh, drie jaar. Dus met anderhalf jaar... Vond hij die midden onder tanden en dan de tanden daarnaast met 2,5 jaar. En met 3,5 jaar dan heeft hij alles geïnst. Oh, dus dat is niet een uh, kwestie van een weekje. Nee. Geef. Goed. Goh, wat leuk om te weten. Hoe weet jij dat, José? Ik, uh, ik ben dierenarts in Groesbeek en oh. ik heb ook met dat pad schapen en geiten. Oh ja, nee, dan zie je af en toe. En, en, en in, ik heb ook nog nooit gehoord van iemand die zei: hé, hey, ik heb een schapentand gevonden. Maar dat is. Uh... Ja, die kan je wel vinden, maar meestal vind je die niet. Nee, slikken ze gewoon in. Ja, die slikken ze gewoon in, ja. <laughs> en dan... Nou, het leuk om nog... te weten, José. dankjewel. Het is ook nog wel leuk om te zeggen... Wat, nou, wat is nou het verschil tussen een schaap en een geit? Want je hebt schapen met uh, geen wol en je hebt geiten met wel wol... en je ja. hebt schapen met horens en je hebt schapen met geen horens. En af en toe weet je het verschil niet meer wat nou het verschil is... Of het nou nog een geit of een schaap is. Ja, nou ja, uh, leer het ons. Nou, het enige verschil is dat een schaap heeft de staart altijd naar beneden en ja. een geit heeft de staart altijd omhoog. Kijk, daar kom ik dan niet op het idee om daarop te letten, maar daar ga ik voortaan doen. Het is een heel simpel antwoord, maar dat ja. is dan nou kan je goed het verschil zien. En weet je ook waarom dat is? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat vraag ik me dan weer af. Goed, nou, dank je wel, José, voor, ja. uh, voor de korte cursus uh, Schaap en Geit. Goedenacht nog. Hallo. Dag. Leo Blom, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Admit. Zeg het eens. Mijn vraag is, uh, hoe oud zijn die oude mythologische verhalen van de Grieken? De Griekse mythes. Plus, minus ja, die mythes en zo, die, het verhaal... Ja, die, die kennen de meesten wel, maar ze hebben altijd over oude verhalen. Maar ik vraag me af hoe oud. Ja. En, uh, en ik, heb, ik ben een digib, dus ik kan niks opzoeken. Maar er zijn ook verhalen waar de munt al in voorkomt, de Griekse munt. Als oh. ik dat weten, hoe oud die ongeveer is, dan ben ik een eind op weg geholpen. Oké, okay, dus je wilt en weten um, waar uh, de Griekse mythen vandaan komen, of tenminste hoe oud hoe, die zijn. En hoe oud, en, hoe en oud. Hoe oud de Griekse munt zijn. Voor Christus, hè? Voor ja. de Romeinen enzovoort. Het, en uh, als, als ze dat niet ongeveer, als ze dat niet weten, ja, die zijn zo oud, orale geschiedenis of zo, hmm. dan de oudste munt. Ja. Want in bepaalde verhalen, die, ja, die, die zijn niet de verste om zo te noemen, maar die dichtbij de mens, zonder met die munt. Dat vind ik ook goed, hoe oud die, die munt is. Oké, okay, dus uh, twee vragen, maar met één antwoord ben je eigenlijk al tevreden. Ja, met één antwoord ben ik ook. Als ze denken oh, ja, er is niks nergens te vinden over de mythos, dan, dan maar liever... Uh, dan, dan neem je genoegen ja, met de munt. Want, uh, sommige, oh ja, neem de veerman, dan moest je munt op de tong zetten, hè. Ja, dus dan moet er al een munt geweest zijn. garon, uh, har en het stiks, en de agaron, en noem maar op, die hele harde ah, onderwereld. Moest hij overvaren en, en dan moest hij zo'n munt erin zetten. En, kijken. en daarom zei ik ook: als die en ook al andere verhalen komen de munt in voor. Maar, maar als ik die weet, hoe oud die ja. is ongeveer. dan ja. scheelt het een stuk. Maar ik, ik wil je niet teleurstellen. maar het kan natuurlijk zijn dat die munt later in het verhaal geslopen is. Ja, dat dat, het, is dat het daarvoor nog een graankorrel maar, was. Dan weten ze toch, dan weet ik ongeveer de tijden. Die verhalen veranderen, daar heb je gelijk in. Verhalen van overleveringen, maar dat verandert altijd. Maar het uh, punt is, dan ben, dan ben ik het dikst bij wat ik aan het zoeken ben. Ja, nee, ik snap ja. het. Nou, ik ga op zoek. Fijn, bedankt. Uh, bedankt voor het gang. Fijn de weekend, Komt goed. Dag Leo. Oké, okay, ik blijf luisteren. Dag. Gelukkig. Nou, dat scheelt weer in de luistercijfers. 0800 1121, als je Leo kunt helpen. Adrie, goeienacht. Adrie. <kwijnt> Hallo. Hallo. Wakker worden, Adrie? Oh, ik word wakker. Ja, ik zit met broodje van Kootje. Echt waar? Ja, ja. Nee, dit, dit, eigenlijk even over het brood. Mm -hmm. Kort maar krachtig. Ja. De bakkerij in de winkel, dat waren twee dingen. Ja. En je had dus de winkeltijdenwet. Ja. Die is, die is die eigenlijk verwaterd. Mm -hmm. Maar de, de winkel die mocht zeg maar open zijn van negen tot zes. Uh, tot yeah. Ja. En, en de bakker was altijd op dinsdagmiddag dicht zeg maar. <laughs> ja. halve dag. Ja. En het, het, het, dus de bakkerij, de werkplaats en de winkel, het waren, waren twee dingen. Als je nou op de, lekker op de overtoon lekker brood gaat halen in Amsterdam. Mm -hmm. Dus er staat er s'nachts om drie uur al een juffrouw, juffrouw in. Dan komt die bakker met zijn ruitjesbroek. Ja. Even naar binnen rennen heen en weer. Maar ik ja. zou de bakker tegen de ochtend moeten weten. Of ik, of ik gelijk heb, maar dat is ook, ik denk dat ik gelijk heb. Ja, ja ik denk ook dat je gelijk hebt, want het heeft alleen helemaal niets met de vraag te maken. Nee, je, waarom ook? Oh, het was de vraag. De vraag was waarom je vroeger voor tien uur geen vers brood mocht kopen? Nou ja, gewoon, je kon het brood niet snijden natuurlijk. Of een paar brood, er kwam gewoon niemand. <laughs> Ja, en je nee, verzint het, het weer leuk, al Adrie. Als je die bakkerij hebt de overtoom in Amsterdam, de politie en de brandweer. Alles staat voor de deur. En ja, maar de... we hebben het over vroeger, hè? we hebben het over 60 jaar geleden. Oh, dat kan ook. Toen was die bakkerij er natuurlijk ook. Ja, en met Lila. bolletjes halen. Hé, ja. Kun ja. je dat nog herinneren? Nee, joh. Maar Met ik... je dik roomboten erop, chocolademuisjes erop. Ja, nu heb ik honger. Chocolademuisjes, Adrie. Chocolademuis. Chocolademuisjes. Nou, dankjewel. Volk, was wel lekker. Dus, maar dat waren de lauwerbollertjes, maar dit met de winkeltijden had uit uh, te maken. Het is vier uur. Je kunt naar de bakker. Ik ga naar de bakker ik ga naar de oven. Dat komt voor de bakker. Oké, okay, dan gaat drie. Ja, okay. Hi. Ik kreeg nog een mailtje van Erik Pols. Die schrijft uh, een antwoord. In vers brood, dat nog warm is, zit best veel alcohol. Schrijft Erik hoor. Vroeger beweerde men dat dit ongezond was. En dus werd de verkoop ervan verboden. Om te voorkomen dat landlopers brood dronken werden. Dat is wel heel erg mooi. Nou, um, ja, ik weet het niet met het brood. Maar ja, mocht je nog iets toe willen voegen, bel dan gewoon naar 0800-1121... of stuur een mailtje naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Verder vragen die nog openstaan. De kantoorschoenen van Arnold de Boef, waarom lopen die nou nooit lekker? Um... Ria, die graag wil weten, als er zoveel verschillende computers zijn... die allemaal hetzelfde kunnen, waarom er dan zoveel verschillende zijn? Mevrouw Schuit is nog op zoek naar het hondje Tefka, Een kruising tussen een stabij en een kooiker. Zwart-wit en voor het laatst gezien in spaarne Ellen is op zoek naar adviezen voor haar moeder... die bruine vlekken heeft op haar benen die mestcellen worden genoemd. En Ria wil weten waarom de zwanen bij haar in de buurt... drie witte en drie grijze jonkies hebben.